You phone it tells a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 In het Gelderse Appeltern zijn vanmorgen twee lichamen gevonden in een uitgebrande staakcaravan. De brand woede op camping Moekemoren aan de Maas. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Steeds meer gemeenten dwingen bedrijven met de arbeidsmigranten om hun werknemers in te schrijven in de gemeentelijke administratie. Daarmee hopen ze uitbuiting en het bestaan van spookburgers te voorkomen.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 In Den Haag zal worden gesproken over een vredesconferentie over Syrië... die in Geneve moet plaatsvinden, mogelijk later dit jaar. Zo'n Syrië-top zit al een tijdje in de planning... maar er is oneenigheid over welke landen mogen deelnemen. Moskou wil dat Iran erbij is, net als Rusland een mondgenoot... van de Syrische president Assad. Maar de VS is daar mordicus tegen. Een precieze datum voor het overleg in Den Haag is niet bekendgemaakt. Het weer nog. Vandaag geregeld zon. en Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen en de dagen daarna droog, veel zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journal. Dit is John Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar dat betekent nog niet dat deze ook niet plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nou, niet zomaar een uur, want uh, het laatste uur Zomersen 50 hier bij ZFM Zandvoort. We draaiden nummers 12 tot de nummer 1 van de Zomerse 50 van dit jaar. www.zomerse50.nl als je wil meelezen. En daarin kun je zien dat er op nummer 12 een Franse zanger staat. Met uh, uh, Portugese afkomst. Met, uh, en, uh, met, uh, hij is ook nog een Portoricaan. Ja, uit 2011 is hier Lucenzo featuring Don Omar met Danzo Corudo. Nummer 12 En dan kan ZFM, zon, zee, Zandvoort en zomerhit nummer elf. De naam lijkt op een persoon, maar uh, is eigenlijk gewoon een groep. Net als Manfred Mann, Lucy Pearl en Ian van Daal. Het is Mungo Jerry en uh, het groepje bestaat al uh, uh, nog steeds. En heeft in 43 jaar bijna 40 bandleden gehad. En uh, het liedje was ook in 96 een hit in de versie van Shaggy en Raven. En het heet In the Summertime en staat dit jaar op nummer 11 in de zomerse 50. Zomerse 50. Een overzicht. 20 tot en met 11. En dan op nummer 20 is dat Cliff Richard en the Shadows Summertime. Of uh, summer holiday, dat moet ik zeggen. 19 nieuw binnengekomen. Bakermat met vandaag. En op 18 loste Rio Macarena. Vorig jaar trouwens nog op 19. Op 17, 10 CC, Dreadlock Holiday. En op 16, The Benga Boys. We're going to Ibiza. Op 15, Ozone, Draco staat in tij. En op 14, nieuw gekomen, Zero Bro met Mi, me, Mi, me, Mi. Op 13, vorig jaar nog op 5. Michotello, Arsetsio Pego. En op 12, Lucienzo, featuring Don Omar. Danza Condoro. En net gehoord op nummer 11, Mungo Jerry met uh, In the Summertime. Nou, de volgende plaat die we gaan draaien is gewoon uh, de zwarte trui. En er stond in 2006, 2007 en 2008 tot nummer 1 in de zomerse 50. We hebben het over Gunes met La Camisa Negra. Dit jaar op uh... nummer 10... De la mía que aquel día te encontré. Por beber el veneno, me de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste, yo solo tengo, tengo la camisa negra porque negra tengo. El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 Yo ik tengo, tengo la camisa negra, porque ik negra tengo el alma. ik zo, ik zo, ik zo, ik zo, ik zo, ik ik zo, ik zo, ik zo, ik zo, ik zo, ik La Camita Negra was dat Spaanstalige talige En uh, nou ja, Dat betekent dus een uh, zwart shirtje. Dat Latijns-Amerikaans kleed je uh, in het zwart als je rouwt. In het liedje heeft Juanes uh, Liefdes verdriet. stond uh, drie jaar op nummer 1 in de zomers 50. En dat is een record. En dit jaar dus op nummer 10. Goed, we gaan weer even naar het voetbal kijken. Uh, Heerenveen Heracles stond uh, 1-0 voor uh, Heerenveen. Maar het uh, werd dus 1-1, dat heb ik je al verteld. Slagveer die faalt vanaf uh, 11 meter, dat was voor Heerenveen. Daarna gelijk uh, bijna uh, beloont uh, Heracles zich met 1-2 door een doelpunt van Ben Ringstra. 1-3 werd het door Mike de Wierik. En uh, daarna werd het toch 2-3 uh, door Joey van den Berg... Dus het is uh, spanning in Heerenveen tegen Herakles. En als je gaat kijken naar uh, NAC tegen ADO... scoort Meijers uh, 0-1 voor ADO in uh, zijn, uh, in de 75e minuut. En uh, ja, het is dus, uh, ook een hele spannende wedstrijd. En als je gaat kijken naar uh, Twente-Utrecht... die uh, wedstrijd begint uh, zo meteen om uh, half vijf. Ocean Bolt, we hebben het over atletiek... ...heeft afgelopen zaterdag zijn wereldtitel op de 200 meter geprolongeerd. De Jamaicaanse sprinter was in de finale in Moskou een klasse apart. Charande Martina kwam niet verder dan de zevende plaats. Bolt had eerder op de WK-Atletiek al de 100 meter gewonnen... ...en dus schreef ook de dubbel afstand op zijn naam. Hij noteerde een tijd van 19 uh, seconden 66. Martina die startte licht geblesseerd aan de 200 meter... ...en had geen geluk met de loting. De Nederlander moest lopen vanaf baan 1... ...en kwam als laatste de bocht uit... Hij maakte op de laatste rechterstuk nog wel wat goed, maar moest genoegen nemen met de zevende plek in een matige tijd van 20 seconden 35. Achter de ongenaakbare Bolt legde Darren Wire in 1979... en de Amerikaanse Curtis Mitchell in 2004 het beslag op het zilveren brons. Bolt bezit nu in totaal zeven gouden WK-medailles. De wereldrecordhouder repte in de aanloop van het WK... nog dat hij zijn wereldrecord van 1919 zou aanvallen. Maar van die supertijd bleef hij tamelijk ver verwijderd. Toch was de 1966 de beste tijd van dit jaar op de dubbele sprintafstand. Gaan we... Uh, andere uh, dingen kijken. Dat is uh, marathon. Want Stefan uh, Kiprotits heeft uh, gisteren bij de WK atletiek in Moskou de marathon gewonnen. De Oegandese greep het goud in de snikhete omstandigheden... in een tijd van 2 uur 9 minuten en 51 seconden. Het is de tweede grote succes binnen een jaar voor Kip Want in Londen won hij vorig jaar de Olympische titel. De Ethiopier uh, Lisa De Sisa, die op de papier de snelste man was... eindigde als tweede in 2 uur 10 minuten en 12 seconden. Teamslandgenoot Tadeze Tola legde in de Lushniki stadion uh, in 2 uur, 10 minuten en 23 seconden naar het brons. Michel Butter stapte al snel uit. De kastenkummer die kwam na 10 kilometer als 59 e door... in 32 minuten en 30 seconden en gaf even later op. Hij had bij de start al last van stijfheid... In de rug en lies, zo meldt zijn coach Guido Hartenveld aan de Atlantiekbond. De 70-jarige Butter liep in Moskou zijn zesde marathon, maar de eerste op een wereldtitelstrijd. Met zijn toptijd van 2 uur 9 minuten en 58 seconden is hij de derde Nederlander ooit op de marathon. Het Nederlandse vrouwenkwartet heeft vandaag bij de WK Atlantiek in Moskou niet geplaatst voor de finale van de 4x100 meter estafette. De sprinters Kadene eh, Vassel, Daphne Schippers, Madia eh, Gafour. En Jamile Samuel, al die moeilijke namen allemaal... eindeten als vierde in een serie in de tijd van 43 seconden 26. De klassering was al niet goed genoeg voor de rechtstreekse plaatsing. De, die tijd was ook uh, te langzaam. De finale wordt zondag om uh, 10:04. over 4, dat is nu ongeveer uh, afgewerkt. In 43 seconden 26 was weliswaar de beste seizoenstijd voor de Nederlandse ploeg. Maar uiteindelijk is het slechts de twaalfde tijd in de series. De Amerikaanse STV-vrouwen zetten in... Met met 41 seconden 82 de beste tijd neer. En Jamaica was een fractie minder. 41 seconden 87. Goed, we gaan weer uh, muziek draaien. En dat doen we met uh, de nummer 9. Roman Thick, featuring T.I. en Pharrell Williams. Met Blurred Lines. Ik okay. ...de ene binnenkomer binnenkomen dit jaar in de zomerse 50. ...Roman Thicke featuring T.I. en Pharrell Williams. En die Rowing Thicke die had in 2003 een, uh, nog wel een leuk hitje... ...die heet uh, When I Get You Alone. En daarna was het tien jaar uh, uh, ja, geen succes voor uh, Rowan Thicke... Uh, ...maar nu dus weer wel. En T.I. scoorde vier top 40 hits... ...maar geen enkele zonder de hulp van anderen. En voor Pharrell geldt hetzelfde... ...meer dan uh, met uh, elf top 40 hits. Forrell was eerst lid van de NERD en producer-duo The Neptunes... En 9 dus, strong, Thick, Thicke, T.I.F.R. Williams, Blurred Lines. Tot op 8, de oud-zanger en drummer van The Eagles zijn nog steeds volgens mij bij elkaar. We hebben het over Don Henley met zijn enige solo-hit in Nederland. En op nummer 8 vinden wij The Boys of Summer. Zomerse 5:40, nummer 7. Zeezee gundels. Zijn over Rigiera Vamos a la Playa. En uh, voor de mensen die zo slecht Spaans kunnen spreken... het betekent, we gaan naar het strand. De componisten zijn de broers La Bionda. Bekend van de hit One for You and One for Me uit 1978. Zelfde titel, maar een ander liedje was een top-10 hit in 1999... voor Miranda. Die heet ook uh, Vamos a la Playa. Goed, we gaan even kijken naar de eindstanden... van de uh, wedstrijden die om half drie begonnen... Heracles, die klopt, Heerenveen. SV, SC Heerenveen had bij winst in eigen huis mede koproper in de divisie kunnen worden. Maar Heracles allemaal al vereiste uh, ja, die winst die, daar niet aan mee te werken. De gasten die wonnen, uh, ondanks een snelle 1-0 achterstand, uiteindelijk dik verdiend met 2-4. En in de blessuretijd gaat NAC-verdediger uh, Jill Schwerts... bij een Haagse counter gruwelijk in de fout. Hij bezorgde de bal bij Michiel Kramer, die de hoek kan uitzoeken. En dat doet de volle maar ook. Het werd 1-2. Uh, en Ado, die won daar gewoon. Goed, we gaan uh, naar een platen die vorig jaar op uh, nummer 1 stond. En dit jaar uh, vinden we ze op nummer 6. Gustavo Limau uh, met uh, Ballada. Uh, dit jaar in de winterse... Uh, de winterse van 50 op 6 ja het is al helemaal klaar, kom maar naar me toe, kom naar me toe, kom naar me me toe, kom naar me me liga, me Quero kom naar me toe, kom naar me até kom naar me toe, me liga, me toe, kom naar me toe, kom naar me toe, kom naar me tchê, tchê, tchê, tchê, Gustavo Lima che che che tictoc tictoc Zie je plots nou, dat kan ook gebeuren. Gustavo Lima met Ballada. Liedje is een portuges-talig en gaat over, erover dat hij uitkijkt naar een date met een jonge dame. En bij een ballade denk je over het algemeen toch aan een wat rustiger liedje. Goed, het liedje stond op 13 weken op nummer 1 in het Nederlands Top 40 en dat is een record. Gustavo Lima zingt in het genre Zataneca zeg maar de Braziliaanse country volgende act die we gaan horen is een Nederlands echt. De groep had drie singles en hebben ook evenveel zongressen versleten. We hebben het over Teaspoon, Sex on the Beans. Dit jaar dan nummer 5 in de... De zomerse Vijfda. Oh, hey, oh, hey, oh. Them, them, them, oh, hey, oh, hey, oh, hey oh. Come on, there's a party tonight. We and crucial people. The original King over talking Talking, the Microphone.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 It's a party And think, man, I'd love to see, that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing sweet home Alabama all summer long. We were trying different things, and we were smoking. Twee jaar geleden nog de nummer 1 in de zomerse 50. Kid Rock met uh, All Summer Long. En uh, best, die beste Kid Rock die was op 11-jarige leeftijd nog lid van een boyband. Was daarna DJ, rapper en uh, lid van een hip-hop hiphopgroep. En hij richtte in 1994 de Twister Brown Trucker Band op. En dat is een rockgroep. En hij was uh, in 2006 vijf maanden getrouwd met uh, Pamela Anderson. FM voor Zandvoort en de regio. En dit jaar dus op nummer 4 uh, in de zomerse uh, 50. We hebben één bericht nog voor u uh, voor uh, het nieuws van 5 uur. De Zandvoort Gymnastiekvereniging Oefening Staat Spieren. Oftewel OSS heeft zich geschaard achter de sportimpuls kinderen... om jongeren via de sport weer op gewicht te krijgen. Vooral de groep jeugdigen van uh, 0 tot 4 jaar staan daarin in de belangstelling. In mei heeft de Gymnastiekvereniging Vereniging OSS samen met de gemeente Zandvoort... Centerpark Zandvoort, Centrum Jeugd en Gezin Zandvoort Sport de opvoed -poli en de sportservice Heemsteden Zandvoort. Gezamenlijke aanvragen ingediend voor de Sportimpuls 04 jaar bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met lokale samenwerkingspartners, als deze, wordt de aanvraag zeer breed gedragen. Maar ook vanuit de omliggende gemeenten krijgen zij steun van Gymnastiekvereniging GSV uit Heemsteden, SV Pax uit Hoofddorp en de gemeente Heemsteden en de gemeente Harmermeer. Zij proberen hiermee aanspraak te maken op budget beschikbaar gesteld door het ministerie om in de drie gemeenten aanbod te realiseren voor de doelgroep 0 tot 4 jaar in samenwerking met de lokale gezondheidszorg. Door, me, door middel van dit aanbod hopen zij deze doelgroep actief te laten sporten bij de verenigingen en het aantal jonge kinderen met overgewicht te beperken. Aangezien het schrijven en opzetten van een aanvraag veel tijd in beslag neemt, is het belangrijk tijdig te beginnen met de inventarisatie. Mochten er verenigingen zijn die interesse hebben in het indienen van een aanvraag, dan kunnen zij contact opnemen met Sportservice Heemstede Zandvoort. Dat is telefoonnummer 0 23 116, of een mail sturen naar S van der Pol at Sportservice Dat is S van der Pol, at Sportservice Heemsteden, .nl. Pol, at sportservice -heemsteden .nl. Goed, we gaan weer verder met uh, de Zomerse 50. En uh, dat is een uh, Braziliaanse groep. Maar ze opereren gewoon uit Parijs. En het werd een uh, groot hit in 1989. 1989. En het, eh, ook hier zit weer een bijbehorend dansje bij. En dat dateert uit de jaren 20. En ontstond op de Nederlandse Antillen. Het liedje is trouwens wel Portugees-talig. Hit was de basis voor diverse platen van de laatste jaren. Skanking van Ian Oliver. Lambada 3000 van Gregor Salta versus Kaoma. En On the Floor van Jennifer Lopez en Pitbull. De twee kinderen uit de videoclip scoorden in 1990. Een hitje met Frente a Frente als Chico e Re Roberta. Ik weet niet of dat dat nog kent, die twee kinderen. Maar die zaten. Dus gewoon lekker in dit clipje mee te dansen. Goed, Kaoma Lambada nummer 3 in de zomerse vijftig van dit jaar. De Zomerse 50 hoor je overal. Dit jaar bij 150 radiozenders in Nederland en België. Vandaag. De Zomerse 50. Nummer 2. Van dit jaar in de zomerse 50. De zomerse 50. Een overzicht. De 10 beste zomerhits van het jaar. En dat is op 10. Uh, Gouen S. La Camisa Negra. 9. Roman Thick. Featuring T.I. en Pharrell Williams. Blurred lines. 8. Don Henley. The Boys of Summer. 7. Rigiera. Famos à la playa. 6. Gustavo Lima. Met ballada. 5. Teaspoon spoons Sex on the beach. 4. Kid Rock. All summer long. 3. Kaoma. Lambada. Net gehoord op nummer twee Brian Adams met Summer of 69... De nummer 1 dan, Avicii, was lange tijd de remixnaam van Tim Bergling. Later maakte hij ook zelf plaat onder de naam. En uh, hij had ook hits als Tim Burke en Tom Hanks. Alo Black is bekend van de single I Need a Dollar. Het themanummer van de tv-serie How to Make It in America. Toen Avicii Wake Me Up voor het eerst liet horen... kreeg hij een fluitconcert voor de country-invloed in het nummer. Maar hij zette toch door en scoorde daarna een nummer 1-hit in maar liefst 40 landen. Goed, en daarmee ook op nummer 1 dit jaar in de Zomerse 50. De populairste uh, zomerplaat uh, in 2013. Voor nu een fijne uh, zondagavond. En wij spreken elkaar weer over vier weken in het programma Zandvoet op Zondag. Als laatste dus Avicii en Alu Black, Wake Me Up. Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end.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 No